ZANG Vijf minuutjes. Wat zeg ik? 4 minuten voor 12. Dat betekent dat we alweer aan een einde zijn gekomen. Aan drie uur lang zie het Vanavond zonder Dion Sydney. Maar niet getreurd. Volgende week vrijdag is hij er gewoon weer bij. En ja, vanavond DJ Ramonski. Of hier volgende week is. Dat houden we nu nog in het midden. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Want Stand voor dansvloer zie je het. Ik zeg tot volgende week. Tot zie het.